Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat er toch van komen, de mondkapjesplicht. Je moet straks een mondkapje op in publieke binnenruimtes. Maakte premier Rutte vanavond bekend tijdens de persconferentie over nieuwe coronamaatregelen. Die plicht gaat ook op scholen gelden. En we breiden die mondkapjesplicht uit tot het hele onderwijs, vanaf het voortgezet onderwijs. Tussen de lessen of colleges door en als je rondloopt in de bibliotheek of de kantine zijn mondkapjes straks verplicht, ook in het mbo, het hoger onderwijs. Ja, er moet juridisch nog wat veranderen voordat er een mondkapjesplicht kan komen. Tot die tijd is het een dringend advies. En verder maakt het kabinet onder andere bekend dat de cafés en restaurants sluiten... en dat evenementen niet meer doorgaan. Er was ook nog een andere persconferentie vanavond. Apple presenteerde de nieuwe iPhones... Maar wat er dit jaar opviel was niet de telefoon, maar de verpakking. Je hoort verslaggever Nando Kastelijn. De oordopjes en stekker ontbreken vanaf dit jaar. Apple laat die eruit naar eigen zeggen om de impact op het milieu te beperken. Er ja, zijn critici het natuurlijk niet mee eens. Zij zeggen dat Apple er juist meer aan verdient, omdat mensen nu ook losse oortjes en opladers moeten kopen. Dan is er nog gedoe over dit optreden in België. Hazen strad daar zaterdag op in een discotheek in Willebroek tussen Antwerpen en Brussel. Op video's is te zien dat er weinig afstand wordt gehouden. Het ziekenhuis in de buurt noemt de beelden een klap in het gezicht van zorgpersoneel. De manager van de discotheek is het daar niet mee eens, zegt hij tegen de krant het laatste nieuws. Hij vindt dat de discotheek genoeg aan coronamaatregelen do doet. De Belgische politie doet onderzoek.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 Heem steeds de Simon Planting. De rot in de branding op de bas. En we gaan luisteren naar um, een stuk I'm Old Fashioned. I'm old -fashioned.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 Danser le Charleston quand je vais 30 ans Un canot carton Ce gentleman un peu noir A tout cassé dans le bar Puis a sorti ses dollars Et distribué des pourboires Ce gentleman dans son frac pianiste de la Dissac joue les vieux airs sans entraque et joue en vrac regarde-moi bien garde la cadence regarde-moi bien qu'est-ce que t'en penses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 And I like it, I like it Hey you, give me a clue What's love doing to you? Looks like you could be liking it too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 Such a lot of living to do to to day to day <laughs> There's music to play and places to go and people to see Everything for you and me Such lot of living, such a lot of living to do. Ja, Ronald Douglas. Ronald en van hem gaan we naar Regio Jazz, zoals het heet. Ik heb een cd die is al uh, vele jaren geleden gemaakt, maar blijft een... Uh,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 land bende Route 66. We gaan naar sushi doen met het Metropole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 Naar nou, een stuk. Ja, dat is nog een moeilijke keuze. Dat wordt een hele moeilijke keuze. Lullaby of Birdland?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 You get.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 She make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pick before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend, my shorty coming over Shorty can fend the out, but she like fashion over She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover With her hair so curly, I like you, said, what you know about us? I got what you need Walk up in the store and get what you want You get what you please We about to get it on.